Rolstoel. Die werden geparkeerd bij de tafel in de huiskamer. En dan werden die s'avonds naar hun kamer gebracht Die kwamen soms gewoon niet bij die tafel vandaan. In april vorig jaar holt Gerards gezondheid achteruit. Hij geeft aan dat hij zo niet langer wil doorleven. En toen is hij... Zaterdag op zondagnacht is hij overleden, ja. En ik geloof wel hoor, dat hij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 Nee, ik denk dat dat een hele goede, uh, goede rol is die Omroep Max uh, gespeeld heeft. Door dit te onderzoeken en duidelijk te maken is dat weer aanleiding om tegen de staatssecretaris te zeggen... hoe kan dit nou en werkt deze lijst nou door? Want anders blijft het elke keer constateren dat het misgaat en vervolgens verandert er niet. En er moet echt wat veranderen. Ja, dat is duidelijk. Laten we eens even gaan naar Francis uh, Bolle. Ze is uh, van verpleegkundige en verzorgende Nederland. Dat is, is de beroepsvereniging voor uh, personeel in de zorg. Ja, even voor de duidelijkheid. Wij hebben natuurlijk allemaal enorm bewondering, althans ik en ook de redactie, voor al die mensen die elke nacht daar maar lopen te zwoegen om te zorgen dat die mensen uh, ja, nog worden verzorgd, hoe moeilijk het ook gaat. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Want u moet hier ook een beetje ingewikkeld zitten, denk ik. Ja, ik heb ook heel veel bewondering voor de mensen die dag in dag houden, uh, rondom deze bewoners uh, met liefde deze zorg geven. Uh, maar ik vind het ook verontrustend uh, dat dit soort signalen toch keer op keer weer naar boven komen. En een onderzoek is goed om uit te voeren. Maar we weten allemaal waar het aan ligt. En uh, ik denk dat we nu gewoon moeten ingrijpen. We moeten zorgen dat er deskundig personeel wordt ingezet in de huizen, hoger opgeleid personeel. Goede opgeleide verzorgende verpleegkundigen bij elkaar. Want de zorg wordt steeds complexer. Mensen leven langer thuis. Dus komen met een hele moeilijke zorgvraag de huizen binnen. Um, dus dat personeel moet qua deskundigheid moet ook groeien. En dat zien we gewoon niet gebeuren. Ja, en ziet u ook dat mensen inderdaad bang zijn om aan de bel te trekken? Wat wij ook laten zien. Ja. Ja, je, je, tuurlijk. Uh, iedereen is bang voor zijn baan. Zeker in deze periode, waarin er toch ook uh, ontslagen vallen. Uh, maar het is wel triest, want het geeft ook aan dat er een angstcultuur is, een onveilige cultuur. En dat eigenlijk een raad van bestuur of het management daar dus niet voor open staat. Want eigenlijk zou je heel blij moeten zijn met signalen vanuit je personeel. Want het zijn gratis adviezen hoe je ja. de zorg beter kan ja. maken. Nou wilden wij natuurlijk ook hier uh, uh, ja, de directies aan tafel hebben. Die hebben wij ook gebeld. We hebben heel veel van die thuis gebeld. En dan wordt er soms ook gezegd, nou ja, het is hier op orde. Uh, het is allemaal uh, ingewikkeld misschien om toe te geven. Nou, het is dus niet op orde. Ze durven hier niet te zitten. Nou, misschien komen ze nog een volgende keer. Maar, ja, u heeft het nu aangekaart bij de staatssecretaris. Maar wat moet er nu gebeuren zonder dat wij hier misschien over een paar maanden weer zitten? Heel kort graag. Wat er moet gebeuren is dat duidelijk wordt waar komt het door. Want dan kan je er ook wat uh, aan doen. Um, de inspectie, er moet gekeken worden wat heeft de inspectie daadwerkelijk uh, gedaan. En wat ook heel erg belangrijk is, op uw site staat, nou staan de namen van de verpleeghuizen waar het mis is. En je kunt voor het uh, verpleeghuis waar je ouders in verblijven, op de site van uh, de inspectie www.igz.nl kan je de naam invoeren en dan kan je ook zelf zien wat er aan de hand is. En dan is dat ook absoluut een rol die we met elkaar kunnen spelen. We gaan even naar Jantine, naar het belpanel. Ik kan me zo maar voorstellen, Jantine, dat hier heel veel... Over...